Thierry Baudet is ook niet langer voorzitter van Forum voor Democratie. Gisteravond zei hij al dat hij geen lijsttrekker meer is. Politiek verslaggever Ardi Stemering vertelt waarom Baudet nu ook hiermee stopt. Omdat het bestuur het wil. Het bestuur is nu net met de verklaring gekomen dat Baudet ook die functie binnen de partij neerlegt. Maar zelf heeft hij hier officieel nog niks over gezegd. Dus het is nog even afwachten wat hij zelf van die beslissing vindt. Het is crisis in de partij vanwege extreemrechtse berichten in appgroepen binnen de jongere afdeling van vorm. Webwinkels moeten eerlijk zijn over de levertijd van hun pakketjes, waarschuwt de ACM die de bedrijven controleert. De ACM wil boetes uitdelen als webwinkels bijvoorbeeld doen alsof spullen op voorraad zijn, terwijl het niet zo is. Nu al klagen veel mensen dat pakketjes te laat komen en de echte Sinterklaas- en kerstdrukte moet nog komen. Er zijn 300 kazen gestolen bij een kaasboerderij in Lievelde in Gelderland. Een jong duo gooide een ruit in en nam de buit de waarde van 30.000 tot 40.000 euro mee. Het gebeurde al anderhalve week geleden, maar de daders zijn nu opgespoord. Ze probeerden de kaas te verkopen via Marktplaats, maar door codes op de schil wist de kaasboer dat het zijn kazen waren. En op Utrecht Centraal houden sensoren in de gaten of treinreizigers wel anderhalve meter afstand houden. De TU Eindhoven leidt het onderzoek naar de drukte op het station. Dit is uh, ook op uh, musea te doen in de luchthavens. Eigenlijk alle plaatsen waar het druk is en waar veel mensen samenkomen, is het super interessant om te zien uh, hoe die mensen zich nou uh, door zo'n ruimte verplaatsen en of we dat efficiënter kunnen maken, maar vooral ook veiliger kunnen maken. Spoorbeheerder ProRail hoopt dat door het onderzoek duidelijk wordt op welke plekken het te druk is, zodat stations en perrons daarop kunnen worden aangepast. Het onderzoek gebeurt trouwens anoniem, dus je kunt geen boete krijgen als de sensoren zien dat je te dicht bij iemand loopt. Het weer. In het zuiden breekt de zon wat vaker door. In het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen schijnt in de ochtend de zon. Later op de dag neemt de bewolking weer toe. Het wordt er gaat of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort... vijf minuten vertraging tussen Bayern en Hilversum Noord... er staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ja, hallo luisteraars, terug in het tweede uur van deze lunchroom op deze dinsdag 24 november. Een eerste uurtje wat eigenlijk begon met een beetje strukkelen en van uh, wat foutjes in de verbinding met het internet en dergelijke kwam later alles toch weer op zijn pootjes terecht. Zodoende kan Luus zometeen weer wat uh, leuke, interessante dingetjes gaan voorlezen. Uh, we eindigen het eerste uur met een hele mooie muziek uit de film Out of Africa en dat uh, was heel gevoelige muziek, zo lekker om er even uit te gaan, maar we hebben... We hebben ook naar de zomer. En uh, daar gaan we nu mee starten. En daarna heeft Luus denk ik wel een leuke mededeling, Luus? Ja, ik heb heel veel leuke mededelingen. Oké, okay, gaan we eerst even naar heimwee naar de zomer. Ja, dat nu al. ga je dan weer verlangen naar de, naar de strandstoeltjes. En, uh, en misschien ook wel weer de files natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Zomer, ja, ja, ja toch. Ja, ja. Ja, maar, en dat mooi weer in ieder geval. Dat was onze eigen Franse uh, bouwer. En hij uh, weer naar de zomer. En jij gaat een uh, leuk verhaaltje voorlezen, zie Ja, ik. want de burgemeester heeft uh, ontvangt de Zandvoortse thriller van Minse Zwerver. Die heeft een boek geschreven. En het eerste exemplaar heeft hij uh, aangeboden aan de burgemeester. Minze oude collega van mij. Ja. Oh, ja, ja, dus elkaar. Ja. Dat is de, dokter, de zoon van de van dokter Zwerver, hè? Oh, oké. Okay. Ja. Dat lijkt heel goed. Cool. Nou, vertel Laten... het allemaal maar. Ja, nou, ja. We, uh, woensdagmiddag uh, kreeg de burgemeester David Molenburg... Uh, het boek uh, aangeboden. En, uh, en de burgemeester Molenburg zegt het boek met plezier te gaan lezen... Het toeval doet zich voor dat de hoofdpersoon in het Zandvoortmoordenboek ook David heet. In het boek is deze persoon de zoon van de, bur de, zoon van de burgemeester van Zandvoort. In het boek? In het boek, ja. ja. Dat klopt. De schrijver uh, Minse Zwerver woonde vanaf zijn jeugd lange tijd uh, in Zandvoort... en na een aantal keer op andere plekken in binnen- en buitenland hebben gewoond... keerde hij onlangs weer terug naar Zandvoort... Om daar onder meer te gaan schrijven aan zijn debuutthriller, Wat dus De Zandvoortmoorden is gaan heten. Spannend boek lijkt het maar. En uh, ik zou het best wel uh, willen lezen. Ja, dat is toch leuk. Jij, weer, uh, weer een bekende de Zandvoort erbij. Hè? Ja, hartstikke leuk. Dus, ja. dat was een lus. Ja, dit was hem. Okay. Ik, vond, ik vond hem niet leuk. Ik vind hem aardig Ik wil het boek ook lezen. Ja, nou, Ik hoor het wel als ik ja, het gelezen hebt hoe het is. Welke he? Wie weet hoeveel talenten de schouder nog in onze mensen. Onze eigen ja, mensen zwerven. Het gaat over moorden, dus het is spannend. Kijk eens aan. We gaan er niet van slapen. Je wie dat waren, hè? Ja, ja. Jij gaat het zeggen. Nee, jij? Nee. Het is geen quiz, echt niet. Ik ben er weer niks voor nee, nee, De Er waren rollende steentjes, de Rolling Stones. Ik, ik was. Uh, ja. Uh, ik ging. Uh, ik heb al een wasmachine, dus ik ging niet voor de wasmachine. Nee, oké. Okay. Stapsinterviewsje? Oh, nee. Ook niet, oké. Okay. Uh, Corrie van Gorp, ja. Ja. Lees het ja. maar even voor. Ja, oh, actrice en comedian. Corrie van Gorp. Is uh, overleden en ze is uh, 78 jaar geworden. Ze stierf uh, zondag in haar slaap, heeft haar familie bekendgemaakt. De comedienne, actrice, danseres en zangeres kreeg begin jaren 70 een landelijke bekendheid door haar optredens in de theatershow van cabaretier Wim Sonneveld. In 1974 was zij voor het eerst te zien in de revue van André van Duin. Naast Frans van Duschoten was hij jarenlang een bekend gezicht in het populaire revuegezelschap. Solo had zijn grote hits met Me Foon. Zo slank zijn als je dochter, Ali van de Weegwacht en Ik ben Boeren. Wie kent ze niet? Hè Jan? Zeker, waren hele ja. grote hits en het was altijd wel lachen als ze samen dat met André van Duin. Ja. Toch? Haar laatste publieke optredens dateren uit 2009. Daarna trok zij zich terug uit het openbare leven. Een echt afscheid heeft zij nooit gehad, zei cabaretier Richard Groenendijk in Met het Oog op Morgen. Hij sprak van Gorp een paar dagen geleden nog. We belden zo nu en dan eens. Ze klonk toen nog wel vrij monter. Een hele vrolijke vrouw was het. Heel bescheiden ook. Groenendijk was een van de initiatiefnemers van een soort monument in het oude Luxortheater in Rotterdam, ter ere van Van Gorp. In 2018 werd de vitrine in de foyer ingericht met originele kleding van mevrouw de Bok als permanent eerbetoon aan Corrie van Gorp. Mevrouw de Bok was het bekendste typetje van, uh, van Corrie. Door dat monument had ze toch nog een mooi einde van haar carrière, zegt Groenendijk. Het was een groot comedienne. Ja, dat was stof. zeker. En uh, we gaan maar als postuum eerbetoon aan deze dame gaan we een van haar leuke een van de leukste nummers draaien. Ik ben Ali van de Wegenwacht. En auto stil zien staan, dan gaan lekker naartoe. Wat niet eens toch altijd komen kom. Ik droom wel eens van Robert Red voor het langste weg met Pik. Hij vraagt me hoe ik heet. En weet u wat ik hem dan zeg? Dan zeg ik de Hoe, in ik ben... Ja, we zullen dat missen. De grappige Corrie ja. van Gorp. Uh, heb je alweer wat gevonden wat wij uh, kunnen gaan voorlezen, Luz? Nou, ik heb het weer. Is dat wat? Kijken wat Altijd uh, lekker. natuurlijk, uh, als het maar goed is. Nou, vanaf vandaag, uh, het is ja, het is al de middag... is het uh, over het algemeen bewolkt met slechts af en toe een glimp van de zon. Die zien we dan ook. En lokaal kan het zelfs een beetje spetteren... maar meestal meeste tijd is het droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden... De wind waait uit het zuiden en is meest matig. Vanavond en vannacht is en blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen is er een mix van zon- en sluierwolken. Het blijft droog en het wordt wederom een graad of tien. Donderdag is het bewolkt en is kans op een spatje regen. Het wordt wederom een graad of tien. Vrijdag wordt het kouder. In de nacht kan het uh, licht vriezen en overdag wordt het vanaf zondag niet warmer dan 5, 6 graden. Het is rustig weer met weinig wind en dat betekent dat in de steeds langer wordende nachten hardnekkige mist kan ontstaan. Overdag kan het dan ook lang grijs blijven, maar vooral in de middag schijnt ook af en toe de zon. Zal het dan echt dit jaar nog een beetje winter worden, Jan? Het lijkt me zo lekker. Het lijkt me lekker, al is het alleen maar voor de insecten, toch? Ja. En trouwens, het is al bijna december, dus het mag wel een keertje tijd worden, toch? Ja, en dit was het weer volgens Rico. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft. ons eigen schaal als naar Je sais qu'un jour viendra Car la vie le commande Ce jour que j'appréhende Où tu nous quitteras Je sais qu'un jour viendra Où triste et solitaire En soutenant ta mère Et entraînant mes pas Je rentrerai chez nous Dans un chez nous désert je rentrerai chez nous Où tu ne seras pas Toi, tu ne verras rien Des choses de mon cœur Tes yeux seront crevés De joie et de bonheur Et j'aurai un rictus Que tu ne connais pas Qui semble être un sourire ému Mais ne l'est pas Fantais en ma douleur, à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise. Dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre. T'en donner un autre que je ne connais pas Je sais qu'un jour viendra Tu atteindras cet âge Où l'on force les cages Ayant trouvé sa voie Je sais qu'un jour viendra L'âge t'aura fleuri Et l'aube de ta vie Ailleurs se lèvera Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. étranger sans nom, sans visage Oh combien je le hais Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse Je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes Simplement, car je t'aime le jour oui viendra. Ja, ja, wat was hij toch goed, die jatter als naar voren bent. Heeft die mooie muziek voor ons achtergelaten. Oh, oh, oh, oh. Uh, Luus. Ja, de, het ziet er uh, toch nog maar even de, over de corona. Ja. Het, uh, het OMT, het Outbreak Management Team... adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie... voor alle scholieren onderzocht moet worden... omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen. Dat schrijft het OMT in advies aan het kabinet... Hm. Bronnen bevestigen na berichtgeving van RTL Niels. In het OMT zijn medische experts verzameld... die het kabinet adviseren tijdens de coronacrisis. En het kabinet neemt de meeste adviezen van het OMT over. Het kabinet wil pas over twee weken op 8 december... in een nieuw persconferentie vooruitblikken... op wat er mogelijk is tijdens kerst. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge... hopen dat de besmettingscijfers tegen die tijd iets meer ruimte bieden om de kerstdagen in kleine familiekring te vieren. Vooralsnog zijn de regels zo... dat mensen thuis maximaal drie personen per dag kunnen ontvangen. Maar de coronacijfers zien er voorlopig nog niet goed uit... zei Rutte afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie... en dit weekend op een digitale vvd bijeenkomst Rutte twijfelde zaterdag hardop over versoepelingen in de kerstvakantie. Met deze cijfers wordt dat best lastig... De snelle daling van de coronacijfers na de maatregelen... die het kabinet de afgelopen week heeft genomen... is inmiddels afgevlakt. Dit is niet hoe je het wilt hebben, zei Rutte. Ja, het ziet er dus somber uit. Ja, ja en wanneer krijgen we weer een normale wereld? En, uh, ik hoop dat het niet al te lang gaat duren, want de mensen zijn toch wel een beetje zat. Logisch natuurlijk. Je wordt, je natuurlijk. wordt er een ja. moe van. Je wordt er moe van. Wij ja. wonen lekker, wij wonen aan het strand en uh, we wonen bij de duinen... Wij kunnen nog wel naar buiten, we kunnen nog van alles doen. Maar, nee, ja, maar toch zijn er nog achter. beperkingen, Luus aan alle kanten. Je kan niet ja. meer zo makkelijk lekker even bij elkaar gaan staan of zitten. Of, of is, lekker een biertje drinken in de horeca. En of, wat wat mis jij nou zo echt? Nou de gezelligheid. Het, het, het, het, het, uh, het verplicht aan je regels moeten houden. En natuurlijk is het verplicht, hè, want het is voor een goede zaak. Maar kijk om je heen, de horeca, het is zo oh. doods allemaal. En het is niet leuk. En je kan niet spontaan zeggen, ik ga even lekker een drankje halen nee, of een ik, hapje eten. Ja, een en dat uh, mis ik. Ik mis het gewoon, het terrasje. Ja, het, het kunnen doen. Ja. He, het mag niet. dus het, Je doet het niet. Ja, tenminste, als je verstandig bent. Dus uh, laten we ervan uitgaan en hopen dat het allemaal gauw weer uh, ouderwets wordt zoals vroeger. Oh. He? Yeah. Nou, kom is that? Ja, na deze lessen in uh, wat, uh, wat is liefde, gaan we maar uh, iets rustigers verder en doen we instrumentaal met Fausta, Fausto Papetti. <tied> Ja, lieve luisteraars, zien het niet, maar ik zie aan de bij mij dat Luus haar koksmus heeft opgezet. De pannen en de potten uit de kast getrokken. De pollepels uit de lade gehaald. Want daar is haar receptje weer. Ja, en we eten vanavond geen uh, snackbar. Nee, we gaan helemaal niet naar de snackbar. Maar we gaan nee? kippenbouten met honing en sinaasappel maken. Kippenbouten, oké. Okay. Ja, en deze kippenbouten moeten wel. Uh, minimaal één uur gemarineerd in staan in honing, sinaasappel en sojasaus. Alvorens ze worden gebakken. Dus het is wel even rennen naar de, naar de supermarkt. Ja. Zo ontstaat een hele knapperige gekaramaliseerde korstje, Zalig. In uh, Spanje worden ze ook wel gegeven als, uh, als tapa op een tapa-buffet. Lekker. Dus uh, lijkt me heel lekker. Wat heb je nodig? Nou, je hebt acht kippenbouten nodig. Twee teentjes knoflook... Uitgeperst, uh, twee sinaasappels, ook uitgeperst en geraspt. Twee eetlepels honing. Eén eetlepel ketchup manus, Een eetlepel sojasaus. Drie eetlepels droge sherry. Twee eetlepels sesamolie. Twee eetlepels olijfolie. Een klontje boter. Drie handjevol koriander. Peper en zout. Doe het sap en de zes, zesde van de sinaasappel in een kom en voeg er de knoflook, honing, ketchup, sojasaus, sherry, sesamolie en olijfolie aan toe. Prik met een vork gaatjes in de kippenbouten en plaats ze naast elkaar in een schaal en overgiet met de versgemaakte marinade. Dek af met folie en laat één uur marineren. Draai ze wel af en toe om, dat ze dus om en om gemarineerd worden. Laat wat boter smelten in een grote pan. Haal de kippenbuiten uit de marinade en kruid ze met peper en zout. Bak ze kort even aan op een hoog vuur, zodat ze goudbruin kleuren. Blus af met een beetje marinade en laat verder 25 minuten afgedekt bakken op een laag vuur. Draai de bouten wel regelmatig om. Serveer ze in een schaal en overgiet met wat saus eetsmakelijk. Kijk wat wat in uh, Ja, en het recept is terug te vinden op smulweb.nl. Kijk eens aan, Klinkt goed lust en hopen dat het smaakt. En later maar... loopt me uit Denmond. Uit Denmond, oké. Okay. Hier is er een even broker.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 I'm not supposed to hold you Like a thousand times before No, I'm not supposed to love you Anymore Fix up your hair Dry your eyes And just walk away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 Draait. En wie had er nog meer in die periode? De Beatles. Dan gaan we die nu maar doen, hè? want het is toch een beetje één periode, dacht ik, Luzzo? Ja ja, ja, ja, ja. De tegenganger, of de Stones, of je was ja. voor de Beatles. Nou, weet je wat, we doen de Beatles, dan hebben we ze allebei gehad vandaag. Ja, precies. Ja. Even kijken hoor. Ja! Just let me Against, against. Ma de Beatles' rock'n'roll music. En uh, wat wij al de dry-muziek... wij verbaasden ons af en toen nog steeds, eigenlijk nog steeds wel... dat hoeveel uh, artiesten en bekenden... uit Samford afkomstig zijn of hier gewoond hebben. En dat geldt ook voor de volgende dame... die uh, hele gekke liedjes, mooie liedjes... maar ook gekke liedjes gemaakt heeft. Dat was namelijk Ria Volk. Ken je nog, lus Ja, tuurlijk. Onze Ria, en die ging toen... toen wilden ze eigenlijk een kabel man hebben. Ik weet niet of het gelukt is, maar uh, daar dat gaat dit wel over. Man. Het wordt heustijd. Neem toch Jan die van beneden? bij de film met jouw talent trouw jij meteen een producent toen riep ik no no no Ja, Ria val ik met Allah zo. Ik wil een als man. Lekker gek liedje was het eigenlijk toch. He. Heerlijk liedje was het. Was het niet de carnavalskraak ook? Nou, ja. Wat was dus van dat hebben dat soort liedjes gemaakt in die periode. Dus het was niet echt carnaval, maar het was wel een van de historische nummertjes van haar. Uh, had jij alweer wat gevonden? Nou, het is misschien wel leuk. Uh, uh, uh, van de week, op de verjaardag van de stad Haarlem, uh, verscheen de bundel Stadsdochter van uh, Willemien Spook. Van 2017 tot 2020 was Willemien Spook Haarlem uh, 1955... stadsdichter van Haarlem. De bundel bevat een selectie van meer dan 100 gedichten... die zij in deze periode schreef. Geboren en getogen Haarlemer Willemien Spook... rond met, dit, met de bundel een bijzondere periode af... Waarin ze, de ook, waarin ze ook de minder bekende plekken in de stad leerde kennen. Ik vond het eervol om te doen... Dat de stad mij het vertrouwen heeft gegeven. En ik dacht de stad al helemaal van Haver tot Gort te kennen. Maar de stad leeft nog veel meer dan ik dacht. Na het vertrek van Spook is de vacature van de Harmse stadsdichter nog niet ingevuld. Even was Derald Dancelo Osenga benoemd. Maar na commotie over eerder uitlating van hem werd het stadsdichterschap weer van hem afgenomen. Tot nu toe heeft de gemeente nog geen andere kandidaat naar voren geschoven. Tot zover. Het... Ja, dankjewel, je wel voor deze mededeling. Ja, toch? Ja. En uh, we gaan weer uh, even kijken. Ja, we gaan het met muziek draaien. Het is lekker om te luisteren. Luus. Ja, ik, uh, ik heb een waarschuwingje: De digitale handhaving op handheld telefoonge telefoongebruik... achter het stuur gaat van start. Het uh, OM start vanaf maandag. Digitale handhaving op handheld telefoongebruik... achter het stuur. Oftewel controleren op het gebruik van een mobieltje... terwijl de gebruiker autorijdt. Slimme camera's maken foto's van alle passanten. En daarop is te zien of de bestuurder zijn mobieltje wel of niet vasthoudt. Er wordt schuin naar beneden gefotografeerd. Daarom is het gezicht van de bestuurder niet in beeld. Het kenteken wel. Op de foto is duidelijk en scherp te zien of iemand achter de stuur een mobiel apparaat vasthoudt. En alleen die foto's waarbij het systeem vermoedt dat er een telefoon wordt vastgehouden, worden doorgestuurd naar het CJIB in Leeuwarden. Hier voert een buitengewoon opspanningsambtenaar, de BOA... de definitieve beoordeling uit. Hierna wordt in verkeersboete schrik niet... van 240 euro op kenteken verstuurd. De foto's zijn zo duidelijk... dat dit voor het OM voldoende bewijs is om een boete op te leggen. De foto's kunnen door de kentekenhouder worden opgevraagd. Die kan in beroep gaan tegen de opgelegde boete... De camera's worden sinds kort met succes in Australië gebruikt. En in Europa is Nederland het eerste land dat ze echt gaat inzetten. In de testperiodes werd een groot aantal overtredingen geconstateerd. Op een bepaalde testdag werden met twee camera's 400 overtredingen gesignaleerd. Hierbij is er langs een drukke en weg voor 24 uur gemeten. En op een locatie op een viaduct boven een snelweg is 6 uur gemeten. De camera's functioneren dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Ze zijn ook makkelijk te verplaatsen. Zo kan het systeem elke dag op een andere locatie geplaatst worden. Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden... voor een overtreding. Dat moet het hand telefoongebruik achter het stuur verminderen... en de veiligheid op de weg vergroten... Al dus Achilles Damen van het Openbaar Ministerie. Nederland wordt big brother is watching you. Ja, het is duur voor de verkeersveiligheid veilig. Alleen ik vraag me een beetje af. Stel nou je zit met een, een blikje cola en je krapt even je oor op dat moment. Is dat te zien? Is, er, is het verschil tussen iets, iets een blikje ja, ja, of Ja, daarom zal je die foto op kunnen vragen en kan je dus uh, ja. ertegen tegen in beroep gaan. Het idee is goed natuurlijk, want er gebeurt een hoop ellende met uh, bellen. Uh, onder het rijden. Dus uh, als het een goede ja. Yeah. De slechte gevallen er maar uithalen In ieder geval, Oké. Penso sueño para sido no de de provisa le me de. In the have infinity parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Kerstgroepen. Uh, ja, ja, dat gaan we nog even doen in deze laatste minuten. Lucy maakt me weer even wakker. Uh, het legt in ons voornemen om misschien de, de dinsdag voor de kerstdagen... een uh, leuk alleen maar kerstmuziek te gaan draaien in dit programma. En uh, binnenkort verschijnt er en... wel iets voor op de app. Ja, met kerstwensen kerstwensen insturen, kerstgroeten insturen. Lijkt ons allemaal zo leuk. Ja, en een wensje uh, zegt ze, ja, we kunnen van alles bedenken, natuurlijk. Je ja. uh, kunt u ons ook een kaartje sturen hè? naar de poststraat 10 in Zandvoort. ZFM Radio. Altijd leuk. We staan gek op kaartjes. Maar goed, onderhand gaan we weer het laatste uh, signalen de lucht in slingeren van deze lunchroom op deze dinsdag 24 november. Het was gezellig. En wat ons betreft, uh, tot de volgende week dinsdag zeggen we dat. En, uh, ja, tot dinsdag tot dinsdag. En hopen dat u weer hebt genoten van ondergetekende Jan en zijn uh, charmante assistente Luz. Tot volgende week dinsdag. Dankjewel Luz.